komende maanden worden alle accommodaties die tijdens de spelen worden gebruikt onderzocht. Ook zullen er oefeningen worden gesimuleerd waarbij sprake is van een onmiddellijke terreurdreiging. Er zijn elf politiekorpsen bij betrokken en de kosten van de veiligheidsoperatie kunnen oplopen tot bijna 700 miljoen euro. Minister May van Binnenlandse Zaken heeft al gezegd dat de bezuinigingen het budget ongemoeid zullen laten. In Bemmel is een nieuwe parkeergarage door een constructiefout niet te gebruiken. De vloer van de ingang steekt 20 centimeter boven het straatniveau uit, waardoor geen auto meer naar binnen kan. Volgens de projectontwikkelaar is het een foutje in de communicatie de oorzaak. Het heeft natuurlijk te maken met gedeeltelijke verantwoordelijkheden voor verschillende onderdelen in het proces. Die blijkbaar niet helemaal goed gecommuniceerd zijn, maar gelukkig ook een klein onderdeel betreffen wat eenvoudig te herstellen is.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 Een burgerinitiatief van inwoners van Horen is de aanleiding om de tekst aan te passen. Ze willen het beeld vervangen of verplaatsen, maar noemen het aanpassen van de tekst ook als optie. De initiatiefnemer vertelt wat er mis is met Koen. Hij heeft de totale bevolking, heeft die uitgemoord, verjaagd. Koen zegt zelf dat er zeer weinig ontkomen zijn naar de omringende eilanden. De totale bevolking werd geschat op 15.000. Nou, er was geen, geen mens meer van over toen Koen klaar was daar.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 ANWB ah, Verkeersinformatie. Op de A10 West richting Zaanstad staat 3 kilometer file voor de Koentunnel. En de A12 Den Haag-Utrecht tussen de Meren en knooppunt Ouderijn... 2 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Bij Rotterdam op de A20 naar Gouda... staat tussen de knooppunten Kleinpolderplein en Terbrechtseplein 2 kilometer. BNP Paribas Investment Partners is in Nederland marktleider in beleggingsfondsen. En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 werken wij met man en macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. Bel 0800 0552 of ga naar dhl.nl. DAL Express. Excellence. Simply delivered. Met Goedemiddag, u bent terug bij Radio Tour de France. We volgen de vierde etappe in de ronde van Frankrijk van Lorient... naar Mûr de Bretagne. En er is een kopgroep met Johnny Hogerland. Ze zijn aan het klimmen, Gio. Ze zijn aan het klimmen en dat zullen ze de komende kilometer zeker blijven doen. Want het gaat vanaf nu op en af daar in het hart eigenlijk van Bretagne. Ze rijden het binnenland weer in weg bij de kust. En daar heb je nou eenmaal die heuveltjes liggen. En ze tellen niet eens voor de klassementen. We krijgen nou, op dit moment, even kijken hoor, 79 kilometer krijgen we in ieder geval straks de côte de las. Dat is de eerste klim van de vierde categorie. Daarna en dan blijft het op en af gaan tot aan de muur van Bretagne. 2 minuten 24 de voorsprong, 96.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 Je moesten zien hoe dat ze s'nachts naar een wc-pot toe kruipen. Trek me uit de Franse klei. Geef me een drummer en maak me blij. En geef me vuur. En geef, me vuur. En geef me vuur. Nee, geen lucifer natuurlijk, maar passie elk uur. En geef me vuur. En geef me vuur. Is niet ver natuurlijk, maar pas in elk uur. Dat was de liefde, Het was de liefde, het was de liefde. De liefde voor mij is echt, dat was de liefde. Dat was duidelijk, hè? De liefde voor muziek van Raymond van het Groene Woud. Nog steeds aan het klimmen, Gio, in de regen. Nou, uh, nou, nou. No. Ik weet niet hoe het onderweg is. Dat horen we straks van Sebastian. Ik zie wel wat droge plekken op de weg waar het peloton op dit moment rijdt. Maar hier aan de finish is het inderdaad uh, droog gewaaid, open gewaaid. Je ziet de wolken die nog steeds uh, erg laag hangen. Maar die zie je zo mooi vanaf dit hoge punt. Een soort Arendsnest lijkt het wel waar we zitten. Die zie je toch uh, langzamerhand uh, wegdrijven. En af en toe zie je een mooie open plek waar de zon even doorheen piept. Nou, laten we hopen dat het uh, zo blijft. In ieder geval uh, voor de renners en voor de man op de motorwijk zitten hoog en droog aan de finish. Dus wat ons betreft maakt het allemaal niet zoveel uit. Of het regent of niet regent. En ik kijk nog steeds naar dat peloton. Maar nou, je ziet aan de vorm van het peloton dat het niet verschrikkelijk hard gaat. Er zijn natuurlijk wel een paar mannen die wat langgerekt proberen in ieder geval tempo hoog te houden. Maar goed, het verschil tussen de kopgroep en het peloton 2.34. Maar wat gebeurt daarvoor aan? Zijn ze nog samen, Sebas? Nee, dat zijn ze niet. Want Sonny Hogeland rijdt weg op dat klimmetje. Waar we er net het bord van zagen, dat het 1 kilometer was, nog tot de top. En vierde categorieën deze klim. Ja, dus dat betekent inderdaad dat er één punt is te behalen. En maar Hoogland, die wil dat puntje wel binnenhalen, heeft het wellicht gezet op die bolletjes trui. Maar dan zal hij die, die vandaag niet gaan aantrekken. Tenzij hij dus de etappe wint. Maar anders blijft hij, nou ja, in het geval zoals het nu blijft, zeg maar bij Gilbert. Want uh, bij gelijke stand geldt in ieder geval de tijd. In Nederland staat op 3.12 van de leider en veel minder geclasseerd dan Gilbert. Maar ja, zo'n puntje is toch lekker als die binnen is. En dat slaat ook wel uh, behoorlijk een gat zeg. Want het is uh, zeker wel een meter of 200... 250 naar de andere vier. Waar Isa, Erviti, Kadri en Roa. Tussen adelijkstekens rustig doorrijden. Een beetje naar elkaar kijken. En alle, alle vier geen zin hebben om dat verschil uh, dicht te, te dichten. Naar Sony Hogeland. Die zie ik al niet meer. Ik zie wel veel campers. En het uh, publiek daar staan langs de kant van de weg. Hier veel publiek. Dat hebben we eigenlijk vandaag met uh, de regen. Tot nu toe nog helemaal niet gezien. Maar geloof het of niet, Gio? Je had het net over de weersomstandigheden. Als ik zo uh, achter me kijk, dan zie ik de zon voel ik ook een heel klein beetje branden zo door de wolken heen, zo in mijn nek en dat is toch wel een verademing na dat slechte weer eerder vandaag we zijn nog niet op de top maar aangezien Hoogeland uit het zicht is en de vier hier voor mij uh, ja, gerustig dus naar boven rijden op dit klimmetje kan het niet anders dan dat dat ene puntje dadelijk gaat naar de vakantielijnrenner de Nederlander Johnny Hoogeland La chronique du Tour Peter winnen. En het beestachtige verhaal van de pony. Er is midden jaar tachtig aankomst in Normandië. En dan lagen we met de ploeg voor de verandering eens in een uh, ja, mooi uh, plattelandshotelletje. En daar stond een pony in de wei achter dat hotel. En al gauw werd er een uh, weddenschap afgesloten van wie die, uh, kan het langste. Uh, op de rug van die pony blijven zitten. En, ja, er waren een paar kandidaten die, die wilden het wel proberen. En het, gro het grote treffen was voor na het eten eigenlijk uh, voorzien. Maar ja, wat deden die Spanjeers nou? Die gingen die pony vast, uh, prepareren met uh, petmiddelen. <laughs> dus uh, dat beest dat werd nogal wild. En dat kan er vanuit dat eetzaaltje mooi uh, zien. Maar ja, die jongens die uh, op die pony moesten gaan zitten, die uh, begonnen al nattigheid te voelen dat dat nooit lang ging duren. Dus die gingen weer in hun toilet en hebben daarna die, die pony met uh, hele zware slaapmiddelen proberen te verdoven. En goed, na het eten wij allemaal naar buiten. Maar die pony die was zo verschrikkelijk in de war door die. Uh, zal ik maar zeggen... daar durfde niemand meer op te zitten. Hij was nog verdoofd... nog... hij was furieus. En... Uh... nou ja, ik heb... ik heb nog vaak aan die pony moeten denken. Als je dat beest helemaal in de ogen gekeken had... dat is ja, die... Uh... ja, dat is een soort ondergrondse... oeragressie zat daar in dat beest... Nou ja, dat, dat, dat zijn van die dingetjes, eh, die maken het afladen na een etappe soms wel, wel aardig en, en ook wel te pruimen. Volgens mij had ik niet echt uh, een goede nacht gehad. Maar goed, dan uh, we hadden we de fietsen dan weer op die auto geladen en uh, we waren weg. Hè, de dierenzorg was voor de hotelbaas. Dat was een bijdrage van Jeroen Wielaert. En nu hoorde Peter winnen. Weet je, weet je wie trouwens, jij zei in het eerste uur... wie is nou een held voor jou altijd geweest? Ja. Hè? Francesco Moser. Ja? Dat vond ik zo'n geweldige mooie ren. Een voorjaarsklassiek is uh, natuurlijk sowieso. Maar uh, ik was een keer mee in de Tour. En toen kwamen we ergens in Alpe-Tap uit. Moest inchecken in een hotel. Een heel slecht hotel trouwens. In de chalet. Waar je, waar je, de, waar je nog geen toerist wilt, uh, wilt neerleggen. Uh, en ik, had, ik was daar aan het inchecken. En toen hoorde ik achter me opeens Italiaans. En toen keek ik om. Francesco Moser. Die was u. natuurlijk toen ook al uh, in de 50 of zo. Maar ja. die was ook mee met de Tour. En die sliep toen boven mij die nacht. Ja. En elk geluidje wat ik boven hoorde, was het maar het verplaatsen van een <laughs> stoel. Dat was het verplaatsen van de stoel door mijn held, Francesco Moser. Die ook gewoon normaal een stoel verplaatst. Ja, ja die ook gewoon een boterhammetje had ochtends, weet je ja. wel. Over gesproken, ja. Is er, is er uh, iemand, een wielrenner, waar jij uh, je programma 24 uur met mee zou willen maken? Uh, ja, nou, ik, ik, volgens mij zijn we heel een aantal jaar geleden al, één of twee jaar geleden, heel serieus in de weg geweest met Thomas Dekker. En dat zou ik eigenlijk nog steeds wel willen, moet ik zeggen. Ja. Ik heb de laatste week natuurlijk uh, uh, de dingen rond Thomas gezien. En, en, en ik boek, uh, boek deels uh, ben ik aan het lezen. En uh, ik vind hem een ontzettend interessant wielrenner. En, en een hele goede gast. Ja. <laughs> ook voor het programma goede gast, maar sowieso ook een goede gozer, zou ik maar zeggen. Hij, hij is twee keer bij ons bij Hollandsport geweest. En de, na de hand ze, he, zei hij vrij vertaald: van ja, ik schiet me steeds in mijn eigen voet. Weet je wel? Van, uh -huh. hij, hij, hij was dan toch weer een beetje te loslippig geweest, of iets te zagrijnig... of keek te ver weg van de camera, waardoor mensen allemaal weer boos waren. dan was hij weer arrogant of zo. Maar ik vind het wel, ik vind het wel een, een mooie kerel. Ja. Dus die zou ik best wel een 24 uur willen hebben. Waarom, waarom roept hij dat toch steeds uh, over zichzelf af, denk jij? Ik denk dat hij het wielrennen heel goed kent, al heel lang. En ook ziet wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Uh, en daar kan hij vervolgens niet over praten... omdat hij, uh, omdat hij een, een bedrag op zijn rekening heeft gekregen ja. om zijn ja. mond te houden. Ja. En, uh, en dat lijkt me heel erg moeilijk. Ik, ik zou er niet snel voor kiezen, zeg maar, voor het geld. Ik zou, ik zou het toch fijner vinden als ik altijd mijn mening kon geven over zaken. Dus dat betekent dat je aan jezelf voorbij moet gaan... En dat maakt dat hij, dat, is, dat hij af en toe uit elkaar klapt van woede, denk ja, ik. Ja, dat zie je. Hè? Ja. En de frustratie dat hij het niet mag zeggen. Ja. ja, en ook niet wil zeggen. Hij wil ook geen mensen verlinken. Hij, hij draagt een beetje het lot van het wielrennen op zijn rug nu. daar ja. zeg moet hij nu weer vanaf en dan moet hij moet nu weer gaan fietsen. gaat de komende weken volgens mij weer ja. uh, rondjes rond de kerk rijden, geloof ik. Hè? Ja. In België. Ik hoop echt dat het goed met hem gaat. Um... Contador Moeten we ook even bespreken. Want daar is ook veel over gezegd en geschreven. Dan, dan staat hij aan de start uh, een paar dagen geleden. Wordt hij uitgefloten bij de ploegpresentatie. Wat vind jij daarvan? Ja, ik ben zeg maar in de, in de laatste jaren uh, eigenlijk altijd een fan van Contador geweest. Uh, uh, Contador Armstrong was voor mij bij voorbaat was ik voor Contador. Van de sympathiekere man en een, en een mooiere renner om te zien. Hoewel... Armstrong absoluut een sportmonument is, hoor dat wel. Uh, en ja, ik denk dat het nu in deze tour, zoals het zich nu ontwikkelt in deze dagen, uh, snel op achterstand gekomen. Mensen zeggen, ja, dit, dit, dit wordt heel moeilijk voor hem en nu al op achterstand. Ja, juist, juist uh, boosheid, uh, wraak. Dat, dat, dat zijn zulke belangrijke elementen om, uh, om een etappe of een tour te kunnen winnen. Dat Ik denk dat het alleen maar heel erg goed is voor hemzelf. Het zal hem ontzettend triggeren. Kan je ook een beetje in laten zakken als je denkt... nou, je wint de ronde van Italië, zit een beetje tegen. Nou, laat maar zitten. Maar ik denk dat hij ook wel getergd zal zijn. Misschien vandaag al zelfs. Ik denk niet dat hij de etappe kan winnen. Maar ik denk dat hij in het uh, geschut daarachter misschien nog wel eens op seconden, op andere kan winnen. Ja. Hij is wel iemand die explosief is. Het is geen sprinter, maar hij is wel explosief. Het, uh, die verhalen die dan uh, aan mensen kleven, hè, zoals nu ook bij Contador... eigenlijk is dat voor een journalist of een televisiemaker zoals, zoals jij bent... is dat super interessant, denk ik. Ja. En, maar ze, ze kunnen nooit wat zeggen, maar je wil het allemaal weten. Ja. Nou, ik vind ook wel dat je als ik heb ik heb altijd wel gepropageerd als journalist dat je het wel altijd moet vragen hè? als het om, om dopingvraagstukken gaat, in zoals in dit geval vervuild vlees of niet, blijft toch hè? Blijft toch een vaag verhaal, maar ik vind het ik vind het ik vind het ik vind het, ik vind het, ik vind het niet zo erg, weet je ik, ik ben op als ik dit moment als ik uh, kontendoor uh, straks straksie finish ben ik niet bezig met die 0,000 en nog wat. Dan ben ik gewoon bezig om naar een renner te kijken die die heel hard getraind heeft. En uh, en niet met zijn dopingvraagstuk of ons dopingvraagstuk. Ik vind het ook onzin om mensen, om mensen uit te fluiten. Je ziet het nu ook weer in het voetbal, weet je wel. In mijn stad dan, Wijnaldum gaat naar PSV. En je ja. stopt eens NSB'er, weet je ja. wel. vind het wel een grote stap, hoor. Ja, vind ik ook, ja. Gaat <laughs> vrij ver. Ik denk van, ja, ik vind het ook jammer dat hij weggaat, Maar ik snap het heel goed. Ja. Ik snap ook heel goed dat, dat, dat, dat sommige renners ook wel eens denken van... Uh, pff, weet je wel, moet ik dit allemaal op mijn boterhammen doen? Weet je wel, zo zwaar werk. Yeah, no. thank you.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 Ja. Mars was dit. Bruno Mars. Waarvan Just... jij zei, vermoeden dat het ontzettende nicht was, zei dat, dat nou? Dat dacht ik. Die man die heeft het echt uitgevonden, Is die mij. ook op North Sea Jazz, of niet? Nou, dat zijn meestal hetero-muziek. Maar misschien dat er ook wel een nicht tussen zit. Ik weet het niet. Hij is vanavond in uh, Heineken Music Hall. Dat wou ik nog wel even zeggen. Okay, Toeval, echt waar. ga je mee? Ik weet niet. Ik geloof dat ik al wat heb. Uitverkocht. Is uitverkocht. Jammer. <laughs> Nou, Er wordt nu naar mij geweest. Dat is het teken dat uh, Diode de Graaf voorover met haar tandjes op het toetsenbord ligt. En ik moet gaan kijken hoe is het met de etappe. Ongeveer nog een kilometer of 80, 85 te gaan. Uh, het weer is aan de beterende hand. En de mensen om, bij ons ter plekke, Gio Lippens en Sebastiaan, gaan vertellen hoe het staat met de kopgroep. En vooral met de mannen achter. Zijn ze nog rustig? Ja, ze zijn nog rustig hoor. Uh, Wilfried, ze zitten daar uh, nog rustig in het uh, peloton. Daarmee laten ze zich voorlopig nog even niet gek maken. De echte chaos, uh, de echte paniek, de onrust... die zal ongetwijfeld uh, wat later gebeuren. Hoewel, hoewel, hoewel... sinds dit jaar hebben wij een tussensprint uh, in de Tour. Eén uh, tussensprint in plaats van drie. Ik vertel het nog maar eens één keer. Vroeger waren er drie tussensprintjes. En dan konden alleen de eerste drie punten pakken voor de groene trui. Nou, dit jaar is het maar één tussensprint. En dan kunnen er vijf. 15-manpunten pakken. Betekent dat in het peloton nog altijd gestreden kan gaan worden om 10 plekken. En de eerste van het peloton krijgt hier 10 punten straks. Want er zijn 5 koplopers. Dus de eerste 5 plekken zijn in elk geval weg. Maar 10 punten is er voor de man die het sprintje wint van het peloton. En het wordt toch interessant hè? Gisteren zagen we nog dat incident. Dan zagen we Mark Cavendish nog een kopstoot uitdelen in de richting van Torhusoft. Die zou hem hebben afgesneden. Nou uiteindelijk heeft de jury beide mannen. ...uit die uitslag gehaald van die tussensprint... ...betekent dus dat uh, Cavendish gewoon tien punten kwijtgeraakt is. En dat uh, zal hem behoorlijk dwars zitten. We kennen Cavendish toch als een heet hoofd. Kwam er ook al niet aan te passen in die eindsprint gisteren. Daar werd hij vijfde. Dus uh, hij zal ongetwijfeld op wraak uh, zinnen. Maar we zien nog steeds de mannen van Omega-Farma-Lotto die tempo maken... ...terwijl het uh, peloton uh, nog een kilometer of vijf zo'n beetje verwijderd is... ...van die tussensprint. Waar die punten, die kostbare punten voor de groene trui te halen zijn. Ik zie wel... De man in de groene trui en dat is Rogas, de Spanjaard van Mobistar. Die zie ik daar behoorlijk voor in zitten. Die zal zeker mee gaan sprinten straks. Want hij wil die groene trui wel behouden. Nou, de mannen in de kopgroep die hebben geen belang bij die tussensprint. Die hebben ook geen belang bij de groene trui. Maar die zullen dus voorlopig nog bij elkaar zitten. Of, Sebastiaan, was er net nog even iets aan de hand met een van die vijf? Uh, nou, we zagen uh, natuurlijk Hoogeland op dat klimmetje uh, wegrijden, puntje pakken en daarna heeft hij zich laten afzakken. En daar zitten we weer bij, en net was uh, Isaac Gieren. Gorka Izagirre, echt, uh, echt een Baskische naam uit die Baskische Euskartelploeg. Zijn dit weer dus ook wel gewend, kan het ook wel zijn in uh, het Baskenland. Was even een tijdje bij zijn ploegleider, gaf wat dingetjes af... en nu draaien ze van een smalle weg rechtsaf richting Spezé. En op het bord staat dan uh, Spaiet. moet ja, spreek ik het maar even uit... maar dat is natuurlijk het Bretons, want dat is een eigen taaltje als het ware... hier in dit gedeelte van Frankrijk. En al die plaatsnamen staan mooi in uh, de beide talen dan uh, vermeld op de borden... En nu zitten we dan weer op een wat mooiere, brede weg. En lijkt me de aanloop naar die tussensprint wat beter. Want dat zat ik me er net wel af te vragen op zo'n smalle weg. En dan richting zo'n tussensprint is een beetje vragen om problemen. Maar deze weg leent zich meer voor zo'n tussensprint. Daarna is het ook meteen dus tijd voor de lunch. En dan gaan we de Morbihan binnen. En dan gaan we dus verder op en af. Zoals de hele dag al in de richting van die Muur de Bretagne, Van die slotlim. Klim. En dan eens kijken hoe de koersen gaat ontwikkelen. Maar voorlopig dus nog die vijf vooraan met de drie minuten voorsprong. De groep met Johnny Hoogeland. Wilfried, bij Hollandsport maakten jullie uh, prachtige filmpjes. Uh, heb je nu de afgelopen dagen al iets voorbij zien komen... waarvan je denkt, daar zou ik nu wel een filmpje voor mee maken? Hmm. Nou, weet je, ik, ik, ben, ik ben eigenlijk doorgaans niet zo'n liefhebber van de ploegentijdrit. Maar als je de ploegentijdrit echt bekijkt... Hoe, hoe, hoe, hoe dat technisch allemaal in elkaar steekt tegenwoordig... en hoe mensen eruit zien, ze worden er heel anoniem van... Uh, de renners, omdat ze nog geen eens met een bril op hebben... maar zelfs een soort, soort, soort scherm voor hun uh, kop... En, uh, en, en, en die pakjes en dan die, en dan die kousjes... Uh, of die, hey, die, die, die, die dingen over hun schoenen heen. Het wordt, het wordt een beetje bionischer ervan. Dus je zou je voor kunnen stellen dat je bijna als een soort Formule 1... zo'n ploeg eens keer heel erg gedetailleerd zou mogen filmen. Ook, ook tijdens de koers. Als je dat heel, met een mooie kamer een goede kamerman doet... dan krijg je wel een soort Formule 1-achtig filmpje. Ja. lijkt me wel mooi, bijvoorbeeld. En Maar ook wel iets rustiek zie ik ook altijd wel in de tour. Want je... Uh, ja, eigenlijk wordt het altijd heel goed in beeld gebracht, de tour. Eigenlijk alleen nog maar beter. Weet je. Al die, die camerashots vanuit, vanuit de helikopter zijn soms zo mooi. Dat zijn echt plaatjes. Dus wat zou je daar nog in gaan zoeken? Dan kun je beter maar weer zorgen voor dat je, dat je een originele plek kiest waar je wat maakt, zou ik ja. zeggen. En op, en op een plek blijft staan in plaats van dat je mee wil. En welke muziek is, is, is mooi bij, bij beelden uit de tour? Vind jij? Keiharde jazz. <laughs> nou ja, de, de, ik weet niet. De, de, de, het maakt niet zo uit, weet je. Je kunt heel cliché voor voor een musette kiezen en dan, uh, dan klopt het. Of heel melancholieke zangeres uitnodigen. Maar je kunt er ook uh, spatharde house op zetten, dan klopt dat ook. Het moet alleen wel com moet goed combineren. Je kunt heel klassiek gebruiken. Je kunt, je kunt eigenlijk alles doen. Waarom zijn jullie gestopt? Met, met Hollandsport? Ja. Nou, ik vond acht jaar best lang... Uh, uh, uh, en, en ik wil er ook weer wat nieuwe dingen in, de, in het leven doen. Ik wil niet zeggen dat ik niks meer aan sport ga doen. Ik ga, ik ga, ga denk ik nog wel wat sportdocumentaires maken. En ik, uh, ik ben met een nieuw programma bezig in november, december. Een live programma op televisie, een wekelijks programma... waarbij ook heus weer sportgasten zullen komen. Alleen niet alleen sportgasten. Ik wil ook eens weer andere mensen ontmoeten dan alleen sporters... Uh, maar Wilfried de Jong ontvangt die mensen zo'n zo, zo programma? Of? Ja, nou ja, zoals, ja, ja, ik weet niet ik niet, ben, ik ben nog helemaal niet klaar met het verzinnen daarvan. We zijn echt nog uh, volop, uh, volop uh, ja, aan, het, uh, aan het verzinnen, eigenlijk. En uh, we zijn nog helemaal niet klaar ermee. Het zal een live programma worden en er zullen verschillende gasten komen. En ik wil, ja, ik vind dat er al heel veel programma's zijn waar mensen aan tafel zitten en een gesprek voeren. Dus ik ben altijd wel iemand die dat dan ook alweer wat theatraler wil, wat spannender ja. wil maken. Ook op beeld, ik vind televisie is toch ook altijd echt wel geschikt, is gemaakt voor beeld. Niet om daar radio op te maken. Dus ja, wat dat betreft uh, probeer ik er ook wat voor te verzinnen. Maar dus, ja, is nog niet klaar. Maar, maar mis, je, mis je Holland Sport? Ik kan me dat best voorstellen. Nou ja, ik, namelijk... rond deze tijd heb ik natuurlijk altijd gestopt met Holland Sport. Hè? Gewoon uh, eind mei, eind juni. En is het ook alweer klaar. Dus uh, uh, ik mis het, maar, maar, maar mis is een plezierig gevoel. Radio 1, het NOS Journaal.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 In Bemmel is een nieuwe parkeergarage door een bouwfout niet te gebruiken. De vloer van de ingang steekt 20 centimeter boven het straatniveau uit... waardoor geen auto meer naar binnen kan. Volgens de projectontwikkelaar is een foutje in de communicatie de oorzaak. De ingang wordt de komende maanden verlaagd... zodat de garage volgend jaar alsnog open kan. En in Groot-Brittannië is de politie naar eigen zeggen begonnen met de grootste politieoperatie in vredestijd ooit. De veiligheidsoefening duurt tot de Olympische Spelen van volgend jaar en alle accommodaties worden onderzocht. En er zijn ook oefeningen waarbij wordt gedaan of er sprake is van terreurdreiging. En dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Ah, we hebben even verkeersinformatie. In heel Nederland zat er een kleine 25 kilometer aan files. Op de A12 Den Haag-Utrecht. Voor knopen het oude Rijn 4 kilometer door een ongeluk. Twee rijstokken zijn er dicht. En er heeft een kapotte auto gestaan op de A15 vanuit de Europoort. Die is inmiddels wel weer weg. Maar tussen Briele en Spijkenissen staat nog 5 kilometer. Ja, we zijn bezig met de vierde etappe. Nog 78,9 kilometer moeten ze rijden. Het gaat niet eens zo hard, hè? moet je horen wie het zegt. Ja, nou ja, het gaat niet eens zo hard. Het gaat best wel hard hoor, Dionne. En uh, ik kijk nu nog even weer naar een uh, sprintje... Want het peloton is inmiddels bezig met die tussensprinter. Zelfs Philippe Gilbert die gaat gewoon op de pedalen staan... om in elk geval nog mee te komen. We kijken naar Rogas. Nou, die wordt er toch aardig afgereden, hoor. Die zit aardig in de klem, maar moet hij toch nu voorbij komen... daar in die groene trui. En dan zien we hem toch langzaam naar voren schieten. Achter Tyler Ferrar aan. Cavendish sprint daar rechts ook nog mee. Als hij zijn kop er maar bij houdt en dan maar letterlijk. En nu krijgen we dan het sprintje. En het is gewoon Tyler Ferrar die het sprintje wint... ...om de zesde plek voor de man in de groene trui. En de man in de groene trui is natuurlijk Rogas van uh, Mobistar. En dan uh, zag ik ook nog Féju, de Fransman van Van zag ik er uh, dichtbij zitten. En Kevin Cavendish opnieuw geklopt daar op die tussensprint. Dus gewoon weer punten laten liggen voor de groene trui. Maar ja, de kopgroep is er al een tijdje overheen. En we zijn natuurlijk wel benieuwd wie dat sprintje gewonnen heeft in de kopgroep. Want ook dat levert punten op. 20 in totaal om precies te zijn. De radio 1. -E het uh, aantal is gegaan naar Sonny Hogeland. Dat uh, twintigtal aantal punten. Want hij won het sprintje voor uh, Jeremy Roy. Die maakte er met z'n tweeën nog een echt sprintje van. Want de andere drie die keken toe. Hogeland en Roa. Die wilden wel niet alleen voor de punten denk ik. Maar het zal ook te maken hebben met het geldbedrag. Dat er toch ook altijd wel klaar ligt voor zo'n winnaar van zo'n tussensprint. Nou Hogeland. Die mag de meeste poen wat dat betreft in zijn zak steken. En dat gaat hij natuurlijk wel verdelen met zijn ploeggenoten. Dat is altijd de manier in het wielrennen. Roa dus tweede. K3 werd derde bij dat tussensprintje. Isagieren vierde. En Erviti vijfde voor wat het waard is. sprint achter de rug. En nu pakt. En de etensakjes aan in de ravitaillering betekent dus dat er 93 kilometer, wat, uh, ja, 93 kilometer ruim inmiddels zijn afgelegd. Want dat was het begin van de ravitaillering en de koplopers zijn er bijna al doorheen. Altijd eventjes uh, opletten geblazen in die ravitaillering. Altijd druk natuurlijk met alle verzorgers en ook druk met het publiek dat die uh, lege etensakjes wel aanpakken. Maar daar uh, zijn we dan uh, bijna allemaal doorheen. De gastenwagens worden op dit moment al weggestuurd. Het verschil loopt terug net hoorde ik, 2,5 minuten. Maar heel langzaam maar zeker neemt dus de nervositeit hiervoor aan ook een beetje toe. De Radio 1 Tour Top 100, nummer 86. Et voici une formidable chanson française. Sous le ciel de Paris, s'envole une chanson. Elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.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 Le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter mmh, L'hymne d'un peuple est pourri de sa vieille cité. Près de notre dame, parfois couvert de rameur.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 Sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris. Se faire pardonner, il offre un arcanciel. Mm. Mm. C'est les chambres où, les chambres de vol, les chambres d'ici, les chambres d'hiver, chambre chambre que, que ça construit. C'est amour fou, amour fou. <laughs> Hou je van Franse ik taal, zo, uh, Ik ben gek op Frans. <laughs> <laughs> Wat zei had, je net? Uh, wie was dit eigenlijk? Was dit Ellen Clark? Ja, dat was Ellen ja, Clark. Ja, toch weer Ellen Clark. Uh, of course, Edith Piaf met sous le ciel de Paris. Wat betekent dat? Uh, uh, le ciel, onder de, onder de, de, de hemel van Parijs. Het is avond en uh, je hebt een slaapzakje en zo'n half flesje wijn. En dan ga je in park Luxembourg liggen en dan kijk je omhoog. En dan weet je dat Contador de Tour weer heeft gewonnen met 0000, zero, zero, zero, <lacht> zero, zero, zero, voorsprong. En dan uh, klink je op elkaar en dan val je als een amour-fou-stelletje in slaap. Well, amour amour je houdt er gewoon van, hè, van die Franse muziek. <lacht> nou, ik vind, uh, ik vind, in, in, Italiaans vind ik mooier, het eten is beter, het wielrennen is beter. Dus eigenlijk... eigenlijk uh... Het antwoord is dus nee. <lacht> nee, Dionne. <lacht> <lacht> <lacht> um, wat is het mooiste wielerfilmpje dat je ooit gemaakt hebt, vind jij? Eh, uh, van even de stilte. Wat is de mooi. Ik vond dat. Pantani heel mooi. De begrafenis van Pantani vond ik heel mooi. Ja, dat was eigenlijk, dat was eigenlijk meer een toevalligheid, omdat ik dat het een soort uh, eigen actie was. Ik zei, joh, Pantani is dood. Ik heb die man altijd veel gevolgd in de Tour. Bijzondere uh, klimmer. Ik ga er gewoon heen. Ik maak me sterk dat ik zelfs op eigen kosten een uh, kaartje heb gekocht en met, uh, met een fotograaf, met Clemens Rikker, daarheen ben gegaan. Samen daarheen gereden. En dat, en dan heb ik ook nog een beetje met een camera wat lopen rotzooi. Dat stelde eigenlijk filmisch helemaal niks voor. Ik, ik, mijn ontmoeting met, uh, met Gino Bartali. dat is een van de eerste dingen die ik gedaan heb voor Sportpaleis de Jong is me altijd wel bijgebleven omdat, omdat eigenlijk ook bleek dat, dat volgens mij in Nederland helemaal niet zoveel mensen iets met Gino Bartoli hadden opgenomen en die man die leefde gewoon dat die was tachtig en die praatte een pooh die regimenten, die toetie koos ja, fantastische ja, ja. stem, mooie verhalen ontving me allerhartelijkste. Ja, dat is wel, is wel een, een man die, die, die, die gewoon de Tour heeft gewonnen. Ja. En het Giro d'Italia. En wat al niet. En Koppie als vriend en vijand had. Dus dat is mooi. En misschien... dat Ik, ik zag het toevallig vandaag dat op, te, op herhaald werd... op, uh, op een kanaal, uh, die documentaire die ik gemaakt heb... over uh, de Passo di Gavia... De Ronde van Italië 88, dat het ging sneeuwen op de heuvel. En dat Breukink en die Hemsten en Van der Velde uh, daar streden om de winst. En helemaal verkleumd uh, boven op de top uh, aankwamen. En vereist raakten helemaal. Dat, daar heb ik een reconstructie mee gemaakt met Breukink en Van der Velde. Het was ook wel, dat is wel erg mooi gemaakt. Als ik het zelf een goede Kamerman met Rob Hotsemans werk ik altijd. Dus dat staat ook wel in de top 3. Ja, ga, ga je dat dan niet missen? Het maken van die. Maar dan ga ik dus blijf je doen. Ook voor het nieuwe programma. Nou, dat weet ik niet, maar het zou, misschien ga ik wel heel vrij werk maken. Misschien ga ik wel werk maken, nog los van de omroepen samen erop. Toevallig heb ik morgen misschien een afspraak met hem. Maak ik misschien wel dingen, eerst voor onszelf... en dan kijken we of iemand het wil hebben. En anders stopt het bij ons in de doos. <lacht> <lacht> Lekker gemeen en strikt erom. Ja, dus, dus dat missen dat, dat, gaat nee, gewoon door. zo ligt het voor mij niet. Ik schrijf columns in NSC over sport. Ik, ik heb alweer nieuwe sportideeën voor volgend jaar. Dus dat, dat gaat altijd wel door. Sport is een soort constante in mijn, in mijn leven. Als jongetje al genoten ik ervan en deed ik aan voetbal en later ging fietsen. Dus dat blijft gewoon, dat ja. weet ik zeker. En je bent ook het theater in gegaan. Was dat iets wat je miste van vroeger, het theater in? Nou... Nou, eigenlijk niet zo. Het was eigenlijk meer dat Okobar de band van Hollandsport zei... Jezus, man, we lezen jouw verhalen, jouw wielenverhalen, ook in een boek. Laat we ermee op nee gaan, dan maken wij de muziek bij. Toen zijn we gaan repeteren. En uh, daar is showman en fiets uitgekomen. En daar heb ik iets van 30 van gespeeld. En volgend voorjaar uh, doen we in het voorjaar doen we weer een tour. En ik sta zelfs op uh, Lolens. Ja, heel de Jonge op Lowlands. Echt helemaal, Ja, Ik sta helemaal verbaasd. Schijnt, het schijnt juf van het te zijn om daar op te treden. Hoe, uh, als wij naar leuk. jou gaan kijken, wat... wat... Hoe ziet zo'n avond eruit? Nou ja, wat je eigenlijk meemaakt is, is, is, is een soort gekte rond dat, rond dat fietsen. Ik heb bijvoorbeeld, wat ik zelf heel erg geweldig vind, gewoon een los voorwiel in mijn hand. En als je dat een draai geeft, kun je met een soort gyroscopie te maken. heb ik ook geen verstand van een middelpunt kracht. En dan hou je zo'n wiel omhoog en dan kun je dat wiel een soort tol laten draaien. En zitten mensen als een soort van circus naar te kijken van wat is dit? Terwijl je hebt alleen maar een draaiend wiel in je hand. Maar met mooie licht erop en mooie muziek worden dat soort dingen in theater alleen maar heel erg mooi. En, dus, en jij ja. vertelt je verhalen zoals je het nu ook doet. verhalen en er zitten filmpjes in. En de beklimming van de Mont van Toe heb ik ooit gefilmd zit erin. En heel veel muziek zit erin. Ja. Oké. Hier zie Radio Tour de France. Was dat met Hey Soul Sister. Ja, het wordt weer hoog tijd om naar de koers te gaan, naar Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Ik zag zojuist Stuart O'Grady aan kop van het peloton rijden. En als je naar die kop kijkt, de kop van die Australië, dan is het echt een hoofd dat past hier bij dat Bretonse landschap. Hart als graniet. Het is een man die zeker in de regen dan ook weer getekend wordt... door de omstandigheden hier. En hij moet dan wat tempo gaan maken voor zijn ja, topmannen... voor zijn kopmannen, de broertje slek natuurlijk. Want hij rijdt bij die Leopardploeg. Het peloton nu even in een afdaling. Achterstand op de kopgroep is 2 minuten en 3 seconden. En de meeste opwinding zat hem natuurlijk even in dat sprintje dat we zojuist hebben gezien. De eerste vijf waren dus al vergeven met Hogeland als winnaar. Punten voor de groene trui waren daar te verdienen. En de sprint van het peloton werd gewonnen door Tyler Farrar. En het is toch even weer een psychologisch stickje dat hij uitdeelt. Gisteren pakte hij al de etappe. Morgen dan komt er weer een echte etappe, Want vandaag maken de sprinters geen kans op de muur de Bretagne. Maar morgen in Cap-Frehel kunnen we er weer klaar voor gaan zitten voor de sprinters. En voorlopig is Ferrar hier de beste sprinter. Want hij wint ook weer dat tussensprintje. En pakt weer een punt in de strijd op de groene trui. Op Rogas, de leider in de groene trui, terug. Want Ferrar kreeg tien punten. Rogas negen punten. Die werd zevende in dat sprintje. Bozic was de man van Vafakan die erachter zat. Daarachter Cavendish. En dan Galim Zijanov. Dan hebben we daar in ieder geval de uitslag van. Het gaat hard in het peloton. welke Mollema daar toch behoorlijk. Behoorlijk in de staart van het peloton. Maar voorin zag ik er ook een aantal mannen zitten. Daar zal met name Robert Geesink zitten. Net als in de eerdere etappes hier in deze Tour de France. Wordt hij attent voorin gehouden door zijn ploegmaat. Want met hem willen ze geen risico lopen. Het is nog ver hoor, naar de muur de Bretagne. Nog 69 kilometer. En die kopgroep, voorlopig krijgen ze de ruimte. Ze zitten in Gouren, mooie plaats. Mooie stad. We rijden nu door het centrum heen mooie dorpspleintje zoals je dat uh, iedere dag wel tegenkomt in die talloze uh, steden en dorpjes. Waar je zo tijdens de Tour de France doorheen rijdt. Nu dus achter die vijf man uh, sterke kopgroep aan. Johnny Hogeland mee. Vakantse Leiploeg goed begonnen natuurlijk. Uh, sportief aan de Tour in het positieve zin. Uh, goed begonnen met uh, het aanvallen van Wester op dag 1. En nu dus Hogeland die mee zit. Maar ja, er was toch ook wel uh, wat tegenslag met die uh, valpartij. Uh, meerdere renners die bij de valpartijen lagen. Thomas de Gent natuurlijk het zwaarste geavond. En zo draaien we en keren, een beetje, keren wij een beetje... Doordat uh, Gouret heen komt eigenlijk precies een beetje op een verkeerd moment. Want ik was eigenlijk een beetje van plan om uh, even bij Michel Cornelissen een kijkje te gaan nemen. Terwijl we nu een drempel overgaan. Ja, die komen in Frankrijk ook steeds meer tevoorschijn. Dus even kijken of we in de buurt kunnen komen bij uh, Michel Cornelissen. Zodat we hem nog even kunnen vragen naar uh, hoe het met Johnny Hogeland gaat. We rijden nu naast hem. Michel, hoe gaat het met Johnny? Nou, Johnny rijdt uh, heel goed op het ogenblik. Uh, gaat goed. Hij heeft dat bergsprintje gewonnen. Is dat een beetje wat we nou, misschien wel de komende weken vaker gaan zien? Heeft hij daarmee een beetje zijn ambitie voor deze Tour verklapt? Ja, misschien wel. Hij is er wel heel erg op gebrand. En het is een mooie trui die bij Johnny goed staat. En, uh, ja, het bergsprintje had hij net gewonnen, geloof dus, uh, ik. Dat is uh, Precies, dat puntje heeft hij alvast binnen. Uh, ja, ze krijgen alleen weinig ruimte hè, van het peloton de hele dag al. Ja, maar ze rijden hier ook nog wel rustig. Uh, de koel gaat steeds lastiger worden. Ik denk dat ze elkaar direct goed verstaan en ze krijgen misschien nog een keer drie minuten en dan vol gas geven. Uh, Oké, okay, de, verbind... ver de verbinding wordt volgens mij ietsje minder, de weg wordt ook wat minder. Dus we moeten even bij Michel Cornelis uit de buurt, want we gaan een heel smal gebied in. En daarvoor waarschuwde uh, de koersdirectie het net al. Dus nog net voor dat smalle gebied konden we even luisteren naar Michel Cornelis, de ploegleider van Tony Hoogland, hier achter de kopgroep. Ik heb waarom ik lache, waarom ik craak, waarom ik waarom ik Postale. Een aanzichtkaart uit de tour van Jeroen Willard. Bonjour Jeroen, je hebt wel watervaste inkt gebruikt, hoop ik. Hè? Want het regent hard bij jullie. Ja, monsieur. De meeste notities gemaakt in de auto. Maar inderdaad, het was eerst. Plenzen. Uh, geen weer om erbij te lopen als Wilfried de Jong op de cover van uh, de man en zijn fiets, toch Wilfried? Ja, bonjour mon ami. Ah Wilfried, uh. ja, naakt daar. Fijne beeldpartij, gefotografeerd door Stefan van Vleteren, toch? Ja, klopt Jeroen. Ik zie jou nu opeens, nu ik al die tours heb meegemaakt, delen daarvan. Je hebt altijd weer ergens langs de kant staan in dat korte broekje met die rode knietjes. Ach, jongen, jongen. <lacht> had jij het zwaar. Uh, in het geheel niet. Vanochtend ook niet hoor. Uh, uh, wel uh, plans nat geregend. Geen zin om met zo'n uh, poncho van de Tour rond te lopen. In L'Orient, waar ik uh, vooral uh, de bunkers, de ontzaglijke bunkers heb gezien. Die zijn achtergebleven uit de Tweede Wereldoorlog. Echt 10, 12 meter hoog. Hele dikke daken. Onderkomen van de oe-booten van de bezetter. Achtergebleven. Ondanks de bombardementen van de geallieerden... die van de rest van Lorient een verschrikkelijke puinhoop hebben gemaakt. Daarom is het ook niet zo'n aantrekkelijke stad. In die regen, dat is het typerende weer voor Bretagne. Eh, wat heel veel Hollanders eh, doet overwegen om er toch maar weer niet naartoe te gaan. Maar ik heb onderweg, vooral op dat net door Sebastiaan geschetste smalle stuk... weer genoeg gezien om wel naar Bretagne te gaan. Dion, zal ik er wat over vertellen? Ja, graag. Het is, het is ook, ook de essentie van de Tour, eigenlijk. Want De Tour de France wordt, is wel bedacht in Parijs, maar het is vooral in eh, het belangrijkste onderdeel de ronde van de provincie, van de regio's. Die weggetjes in Bretagne, kronkelend door dikke bomenrijen en, en, en dan weer uh, heuvel af, heuvel op, D-E-weggetjes langs La trinité Langonnais... Tregornan, ben ik doorheen gekomen. Boerendorp met zo'n zo zo kerk en al die huizen van grove, grote stenen. Stond daar ineens een kerstman langs de weg. Kan gebeuren. <laughs> Totaal kierenwiet zijn ze. Uh, wel gezellig. Toe-fou-du-tour uh, toe, heet dat. Allemaal gek. Van de ronde. En dan komen we door Melionek. Door Sylviac En door Glegerek. Ook Sebastian zal het daar straks zien. Centrum van uh, Glegerek. 25 kilometer voor het einde. Vol gehangen met beelden en foto's op het dorpsplein. Waar accordeonspeler stond te spelen. Met een rode pruik op. Onder de gigantische beeldenis van Bernard Rino. Man die ook vandaag speciaal natuurlijk weer wordt geëerd. als een van de grote helden uit die grote wielerwieg die Bretagne is. En dan komen we dan toch bij die muur, de Bretagne. Uh, heel simpel, uh, Dione. heet dat niet met allerlei vreselijke. bretons? Muur, M-U-R. <lacht> M -R. Ja. Dat je het weet. Ja, het is Dorp. wel moeilijk, hè, Bretons? Nou, het is een volslagen, onbegrijpelijke uh, uh, taal. Uh, sterk overeind gebleven. Ze, ze, ze maken zich daar net zo sterk voor als uh, in Friesland bijvoorbeeld. Met uh, een enorme apen trots op hun streek. Vroeger nogal uh, verontzaamd, achtergebleven. Uh, Calimero-complex van Jewelsten. Maar uh, onder andere die. Uh, Tour de France doet er wel weer wat aan om uh, Bretagne te bezoeken. In het zonnetje te zetten, al gebeurt dat vandaag niet. De 300 buiten... dagen per jaar regent het daar, Jeroen, zeggen ze. Oh, ja. ja. <laughs> Treurig. Maar ik heb genoeg zonnige dagen daarmee meegemaakt. Gisteravond kwamen we uh, in de volle zon bij ons hotel. Waar ook Vacanzolay uh, bijvoorbeeld sliep. Uh, waar het nog erg gezellig werd met Hilaire van de Schuren en Jean Paul van Poppel. Eh, uh, Wilfried, daar had je bij moeten zijn. Biertje met de oude Hilaire. Ach ja. <lacht> ja. ja, zie je. Zie je, ik, hoor je het, ik hoor jou praten over... Het, het, het verlangen, ik hoor het wel. Het verlangen vibreert door de zender. Ja. Ja, 300 dagen regent, dus voor mij betekent voor mij 300 dagen in je bed blijven liggen. Maar één avond met uh, Hilaire van de Schuur en je kunt u weer tegen, hoor. <laughs> uh, ik kom maar niet op die, op die muur, uh, de Bretagne. Nou, ik ga het toch proberen. Het, het kronkelt een beetje omhoog. En dan zie je een église Saint pierre uh, als je de Auberge Grand Maison gepasseerd bent... in dat dorpje van 2200 inwoners, dat ze ook lekker voor de marketing de Alp du West... Breton hebben genoemd. En gelukkig stonden dat niet vol met Nederlanders, maar gewone Bretonnen. En ja, dan, dan kom je ook, dat gek is, dat het met al die finishes, dan kom je eh, een bordje een, een tegen eh, met een streep door de naam Muur de Bretagne. Heb je dat weer, hebben ze de finish ergens hier... achter dat dorp tussen de velden gelegd na nog een stevige klim... Je mag nog even de groeten doen, uh, Jeroen. En dan, dan gaan we ja, door met Wilfried. Maar natuurlijk de groeten aan Ina en Machiel Dahlenbout. De ouders van deze kanje naast me. Sterkte daar in de kop van Overijssel. En hij heeft zijn jasje aan, hoor, Ina. Toch? <laughs> ja, lekker warm. Maak je geen zorgen. Dat waren Steven Dahlenbout en Jeroen Wielaard. Ik wilde, uh, Wilfried, nog aan jou vragen. Ben jij zelf een fanatiek fietser? Ja, ben ik. Maar... Nee, maar ik, hoor, ik hoor Bretagne. Ik heb vorig jaar nog, uh, uh, toen de, de Tour in, in Rotterdam was... heb ik met vier, vijf man, met Joop Soetermelk... en met de Breton en Bretonnen, met Hino, rondje rotte gedaan. Achter de billen, oh. achter de kuiten van Hino. How Joop Soetermelk dat? naast me. En die zei van, kijk naar nou die kuiten van, van Hino. Die zijn nog altijd hetzelfde. Ongelooflijk, hè? Wow. Ongelooflijk. Maar doe, doe jij fanatiek als in uh, dat je een beetje Giro'tje Tour de France speelt op de fiets? Of, uh... Nou, iedereen, iedereen die op een fiets zit, doet alsof die wielrenner is. Dan zijn er een paar die zijn echt prof. En de rest is recreant. Slaat allemaal nergens op. Haar op de benen. Maar ze doen wel alsof. is Best gevaarlijk namelijk soms. <lacht> Ik kom ze wel eens tegen. Haar op je benen is best gevaarlijk. <lacht> kom je die wel eens tegen? Haar op je benen? Dan moet je harsen, meisje. <lacht> Zo, joh, ben ik blij dat het bijna vier uur is. Ik ook niet hoor. Ja. Uh, ik bedoel, ik kom ze wel eens tegen dat, uh, dat fietsen, met dat hele fanatieke, en soms is het echt best link. Het is absoluut gevaarlijk. Nee, ik, het, het is echt zo van uh, een kleine fietsen... en je waan in de Tour de France. Is, het is echt, echt heel erg link. Nee, zie je ook nog eens mensen met z'n tweeën zonder helm fietsen. Ik, heel, zou ik zou ik nooit meer doen. Ik ben een paar keer gevallen, marzel gehad, niks gaan niks overgehouden. Maar wat dat betreft uh, doe mijn helm op. Wat is uh, jouw laatste rondje geweest? Laatste rondje was de West-Friese Omringdijk. Met mijn vriend van de Volkskrant, uh, Bert Wagendorp. Die organiseert het ook. Uh, ja, even, we hebben duizend mannen mee gedaan. Dus uh, 130 kilometer afgelopen weekend. En maandag een honger gehad. Ja? Uh, een lome poten en honger. Uh, jij doet ook altijd mee met NK-journalisten, toch? Ja, en mij viel op dat afgelopen jaar was het in Zunnet. Het begon te regenen. Erger dan nu tijdens deze etappe. Bijna niemand van NOS aanwezig. Maar waar waren al die gasten? Ik zal het eens navragen. Ja. Hoe kan dat? Ja, ik weet het niet. Maar win je veel? Nee, ik win nooit. Ik kan niet zo goed sprinten. Nee? Nee. Maar vind je het nog wel leuk? Ik vind het wel heel leuk. Maar wat is, wat is er leuk aan? Is het meer het om je heen kijken? En, of is het wel echt voor je conditie? En... Ik ben wel fanatiek. Ik, voor mijn conditie of voor mijn lijn doe ik het niet per se. Maar ik vind het gewoon leuk om hard te fietsen. En uh, als je lang fietst, dan... Uh, Droomt het ook lekker weg? Zoals de Tour de France ook zo lekker wegdroomt. En de radio zo lekker wegdroomt. Dat is, dat is er mooi aan. Dankjewel, Wilfried, dat je hier wilde zijn. Ik vond het wel heel erg leuk. Ja. Ik hoop jij ook. Ik ook. Of blijf je nog even zitten Ik bij Tom? Ik blijf stiekem weg ja, ja? nog even hangen ook. Ja, precies. Ik heb nog een voetbalbericht voor u. Real Madrid heeft uh, maar weer eens de portemonnee getrokken voor een nieuwe speler. Hoe heet hij? 30 miljoen euro voor Fabio Cuentrao, de linksback van uh, Benfica. 30 miljoen euro. Hij is de vijfde aanwinst van Real voor het komende seizoen. Eerder werden Nouri Sahin, Hamid Altintop, José Callejon en Rafael Varane al aangetrokken. Dat wat betreft het voetbal. We gaan straks gewoon weer door met Radio Tour de France. We hebben nog een paar uur te gaan. De renners moeten nog 61 kilometer. Tom van het Hek en Aard Vierhouten zitten hier straks. Ik wens u veel plezier wat mij betreft. Graag tot morgen. ligt daar primief heeft door, plekken. Prim moet gewassen worden, dat je dan een verpleegster hem die me en was en me aanklikt En zegt: Nou Prim, leuke dag. Prim raden op weg naar het nieuws. Dat ben je heel idealistisch. Op zoek naar de bron. Ja, op veel plaatsen in Nederland is het mis. Kranten staan er bol van. Politiek schreeuwt moord en brand. De wereld op uw stoep. Dat wij jongeren willen dat die oudjes eerder doodgaan, dan is het voordeliger. Elke werkdag, s ochtends van half elf tot elf. Omdat u kunt ervaren dat onze problemen ook mondiale problemen zijn.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 Dit is Radio 1.